Goedemorgen, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Advocaat Gerald Roethof is anderhalve maand geschorst voor het lekken van informatie. In 2020 werd een cliënt van hem opgepakt en een flinke lading cash in zijn huis in beslag genomen. Roethof zou details over dat geldbedrag hebben gedeeld met drie anderen. Die hadden het in versleutelde berichten over dat bedrag, terwijl ze die informatie van niemand anders gehad konden hebben. De raad die klachten over advocaten behandelt zegt dat Roethof, door het lekken van informatie, het vertrouwen in de advocatuur ernstig geschaad heeft. Frankrijk maakt zich zorgen over een aanslag. Het dreigingsniveau in het land is verhoogd naar het hoogste niveau. Aanleiding is de aanslag op een concertzaal in Moskou vrijdag. Die is opgeëist door IS, die ook vaker aanslagen in Frankrijk heeft gepleegd. En het land is extra alert vanwege de spelen deze zomer, zegt correspondent Eline Huisman. De directeur Veiligheid heeft al meerdere keren gewaarschuwd dat de allergrootste uitdaging of dreiging voor de spelen is... Eh, dat er mogelijk een terroristische aanslag zou worden gepleegd. Eh, dus dat is iets waar Heel erg waakzaam voor is. En een flinke opsteker voor onderzoekers: het demissionaire kabinet komt met een pot geld voor subsidies aan onderzoeksprojecten. Ze trekken 160 miljoen euro uit voor verschillende projecten, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar eiwitten in het lichaam of cybercriminaliteit. De onderzoekers krijgen de helft van het geld nu al om de komende vijf jaar aan de slag te gaan. Als het project een succes is, krijgen ze ook de andere helft. En als je nog een beetje gesport hebt dit weekend... dan uh, doe je niet onder voor de Schotse Jasmine... want die heeft als eerste vrouw ooit... een van de zwaarste hardloopwedstrijden uitgelopen... We hebben het hier over de Barkley Marathons. Daarbij moet je 5 keer 32 kilometer lopen. En intussen stijg je ook nog 18 kilometer. En dat allemaal binnen 60 uur. Dit weekend kwam ze over de finish. Ja, ze dacht dus als het niet lukt dan moet ik het nog een keer proberen. En dat gaf haar dus die motivatie. Het weer vrijwel overal droog met zon. Vanmiddag wordt het 10 tot 12 graden. Morgen iets minder zonnig, maar wel wat warmer. Dan is het 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstel Veen richting Alkmaar staat file tussen Amstel Veen en Badhoeverdorp 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANDB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort tonight Goed, uh, welkom terug uh, bij Goedemorgen Voor de tweede uur gaat beginnen, het is uh, iets na elven. Uh, wat gaan we doen in het tweede uur? We gaan zo praten met Carina Veren. Uh, die staat live langs het parcours van de 30 van Zandvoort. Wat hebben we nog meer? Wethouder Jan Jaap de Kloet over de bouwprojecten Heimansstraat en Badhuisplein. En uh, later in het programma komt uh, Gorgen, Martinez Karolan, nog uh, langs. En gaat waarschijnlijk weer een paar van zo'n prachtige nummers spelen. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar goed, we worden net Queen met Don't Stop Me Now. Dat geldt, dat, geldt, dat geldt natuurlijk voor alle wandelaars die momenteel bezig zijn met de 30 van Zandvoort. En we hebben aan de lijn Carina Veren. Klopt hè Carina? Ja, ja. Hoor je me goed? Ja, ik hoor je luid en duidelijk. Want, uh... Er staat een uh, aardige wind. Ja, dat hebben en, we uh, begrepen. En ik moet zeggen, we, we keken net naar buiten. Maar we zagen ook uh, uh, hagel. Uh, pimp, ja, zag hagel, hagel. Regen, en, uh, het is pimp, het hagel en regen. Het was allemaal niet best. Mensen maar... hebben de het is echt uh, droog nu. Klein beetje zon, maar best wel fris. Ja, en uh, een enorme zal... harde wind. Dus ik ben al helemaal gezondstraald. Ja, maar die mensen en, die, uh, die, <laughs> die, de mensen die gestart zijn, die gingen natuurlijk vanaf het squeer richting Bloemendaal. Uh, ja, die, die hebben de ja, wind meegehaald. Me ja, wind. die hebben de wind in de rug. Ja. Ik, uh, ik sta nu ook bij twee uh, vrijwilligers. Die, uh, oh, allemaal zand op mijn ogen. Die bij San Blas dus uh, aan het stempelen zijn. En, uh, zoals je, en de mensen hebben nog allemaal een lach op hun gezicht. Nog wel. Dan ja, hebben ze tegenwind, dus dan wordt het te lachen. Ja, dan draait de, de, de, de boel om. Maar tot nu toe gaat het heel goed. En, ik vraag me af, is de piek al geweest nu? Dat vraag ik wel even aan de Vrijwilliger. Ja, is de, vrij... ja, is de piek geweest? Ja, de piek is geweest. En dat was wel heel druk. Dan kon je wel even zeggen, van, komt u maar met z'n tweeën naast elkaar en dan kunnen we doorstempelen. Ja, Hoe lang doet u dit al, dit uh, stempelen en uh, hier staan? Drie jaar. Ja, ja, ja. En uh, waarom doet u dit? Waarom ik het doe? Omdat ik het uh, erg leuk vind. Uh, uh, de wandeling, ik heb hem ook gewandeld. En ik vind de wandelingen erg leuk. En uh, uh, als iedereen nou eens een keertje vrijwilliger bent, is, dan kunnen er weer veel meer wandelingen komen. En dat vind ik het leuk. Oh, oh. je doet meteen een oproep. Oh, ja. <laughs> heel goed. Ja, dat zeg ik ook wel. Ja. Ja. Ja, ja. En uh, uh, ik ben nu een beetje geblesseerd. Oh, ja. Dus dit komt mooi uit. Maar ik heb heel veel gezien van de laatste loodjes en wandelvereniging van Noord-Holland vanochtend. Dus allemaal heel veel bekenden. En dat is gewoon gezellig. Ja. Ik wandel eigenlijk ook iedere week. Wow. Heel gezond, hè? Ja, ja. Nou, ik... ja en leuk. Want uh, hier komen nu ook weer mensen met een stempelkaart. Uh, ik ga... He... U heeft ook handschoenen aan, hartstikke goed. Ja, want het is echt fris, hè? Ja, dat snap ik. Oh, oh. Ik, uh, ik loop even naar Tekla, want zij uh, hoort ook bij de organisatie. Tekla met een mooi groen jasje. Sorry dat ik even stoor. Maar uh, de 30 e Zandvoort staat op het uh, jasje. Hoe lijkt stond je hier al? Uh, om zeven uur. De wekker ging om vijf uur. Wat? Vijf uur? Ja. Nou, dan heb je het er ook wel echt veel over. Ben je niet al een beetje helemaal verkleumd? Nee, dat valt mee. Ja, ik loop heen en weer tussen de vrijwilligers... om te kijken wat er nodig is en waar ik wat kan bijspringen. En wat was er zo al, nu al nodig, deze morgen? Koffie. Koffie, koffie. <laughs> ja. Nou ja, en uh, we hadden iemand die uh, was niet helemaal lekker geworden... dus dan uh, regel je het Rooie Kruis... En dan spreek je daar even mee af wat, uh, wat de bedoeling is. Ja. Tot hoe laat gaat het nu nog door, denk je? Uh, onze post sluit om half één. Half één? Ja. Oké. Okay. En de mensen zijn natuurlijk vanmorgen. Je had de hele vroege wandelaars. Maar je had natuurlijk ook uh, de mensen die gewoon normaal gestart zijn. En uh, die komen dus nu nog langs. Maar Cornette, de piek is geweest. Uh, was het drukker dan normaal? Nee, ik hoorde dat er uh, 6000 deelnemers waren. Wel meer dan vorig jaar. Maar nog niet wat het ooit geweest is. Oh. Oh, ja. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk toch ook de mentaliteitsverandering. In de coronatijd hebben mensen natuurlijk een andere manier van sport misschien gezocht. En het is natuurlijk vrij, vrij vroeg in het seizoen. En dan is het afwachten hoe het weer is, dus daar hangt het ook een beetje vanaf. Ja. Ben je zelf ook een wandelaar? Ja, ik hou wel van wandelen hoor. Lekker uitwaaien. Ja. <laughs> dus, uh, als jij hier klaar bent, dan kan je nog even op het strand wandelen. Kijk eens hoe mooi het is. En wat een mensen. Het is heel leuk om te zien hoe iedereen zo uh, langs het water... Uh, ja, eigenlijk best wel nog een stukje door moeten. Want waar gaan ze ook weer de duinen in? Uh, voorbij Parnassia gaan ze de we Duinen in. Oh, ja. En daar is wel de route wat aangepast... vanwege het vele water wat nog in de duinen staat. Ja, ik hoorde het. Ja, ja dus heel veel paden zijn afgesloten. Dus de route is daar uh, aangepast. We gaan nu wat langer over de zeeweg... in plaats van uh, door de duinen. Ja. Nou ja, ook heel mooi, toch? Ik loop, want het is ook, er is ook een heel mooi uh, doel aan uh, verbonden... Hè? aan de 30 van Zandvoort... En hier tegenover me staat uh, de arts van het AVL uh, naast een, een, een cheque die uitgestald staat met uh, een heel hoog bedrag. 31.713 euro. Ik ga eens even vragen. Dankjewel Tekla. Uh, ik loop eventjes naar de overkant, naar Elsie Mieke. Zij is arts in het AVL. Uh, waar gaat dit geld allemaal naartoe? Ja, we gaan het geld gebruiken om um, met artificial intelligence uh, de computer te trainen, of te helpen te trainen om uh, moedervlekken van melanoom te onderscheiden. Want we hebben patiënten die hebben een hele hoge kant om een melanoom te krijgen. En die moedervlekken die lijken soms heel veel op een melanoom. En we hopen dat de computer ons kan helpen om nog beter te zien wat een vroeg melanoom is en wat een goede moedervlek is. Zodat je wel de goede dingen weghaalt die kwaadaardig zijn, maar niet de dingen die, uh, die gewoon goedaardig zijn. Ja, want uh, ik vroeg net aan jou, uh, uh, huidkanker, uh, ja, hoe staat dat in de top 5 in Nederland? Maar dat staat toch wel hoog, hè? Ja, dat klopt. Als je alle huidkankers welke optelt, dan is het de meest voorkomende kanker in Nederland. Het, uh, gelukkig het meerendeel daarvan is het basaalselcarcinoom. Die komen extreem veel voor, maar dat kan niet uitzaaien. Er gaat eigenlijk nooit iemand dan dood. Um, de andere type huidkankers, op de het bewijscarcinoom, het melanoom... Die komen minder voor. Maar ja, dat, ja, dat is wel een ernstige zaken als je dat hebt. Daar kun je wel aan dood gaan. Dus we proberen dat echt zo vroeg mogelijk op te scoren. Ja. En vandaag uh, staan jullie hier om iets uit te delen ook. Ja, dat... uh, wat delen jullie uit? Naast een kaartje met daarop uh, even kijken, geweldig dat je meedoet aan de 30 van Zandvoort. Maar er zit iets aan vastgeplakt. Wat delen jullie uit vandaag? We delen zonnebrandcrème uit. Want behalve dat het belangrijk is dat we uh, nou een oma in een vroeg stadium vinden, kun je een heleboel soort van huidkanker voorkomen... door je goed tegen de zon te beschermen. En daarom willen we voor iedereen, hebben we voor iedereen zonnebrand meegenomen. Misschien niet voor vandaag, de zon schijnt wel... maar nog niet is het nog niet heel sterk. Uh, maar dat we in ieder geval mensen ook meegeven... dat het belangrijk is om je op die manier tegen de zon te beschermen. Ja, ja want ik weet dat ze bij mij op school uh, ook geweest zijn... om uh, ja, toch wel informatie erover te geven. Dat het heel belangrijk is dat je gewoon goed insmeert... Uh, we moeten dat gewoon uh, ombuigen dat het stoer is dat je, je insmeert. Want je zegt ook van ja, we krijgen voornamelijk toch ook wel wat oudere mensen uh, aan het, aan het ja, in je kamer, zeg maar, voor de onderzoeken. En uh, nou, eigenlijk moet je in het stadium al beginnen natuurlijk ermee. Klopt? Ja, hoe vroeger je begint met smeren? We weten dat de, um, de zon die je krijgt in de eerste tien jaar van je leven, die heeft is van heel belangrijke invloed op hoeveel moedervlekken je krijgt. En dat is weer heel erg van invloed op hoe hoog je kans is om later een melanome te krijgen. Dus die eerste tien jaar die zijn echt essentieel om je kinderen heel goed tegen de zon te beschermen. Wat goed dat u als arts hier uh, ja, toch tot half één, hoor ik net, uh, uh, vrijwilligerswerk doet. Ik vind het ontzettend leuk. Ik vind me zo ontzettend vereerd dat mensen geld doneren voor mijn onderzoek. En dat mensen daar de waarde van inzien. En ik <kuggen> vind het ook echt heel belangrijk om dan wat terug te doen, maar ook om... Te laten zien dat het echt belangrijk is om, uh, om het onderband te smeren en om daar uh, een goede voorbeeld in te geven. Want met dit bedrag, 31.713 euro, daar kun je wel wat mee? Ja, daar kan ik zeker wat mee. Dat is gewoon een onwijs goede start om, uh, om dit onderzoek uh, te laten slagen. Ja, mooi hoor, heel goed. En uh, ja, je hebt je twee kinderen meegenomen. Vind je het ook belangrijk dat er ingesmeerd wordt? Ja, heel erg. Want ik hoor dat jij in je jeugd. Uh, ...in Australië hebt gewoond, toch? Ja, klopt. En uh, daar moest je natuurlijk ook heel goed insmeren. Want je hebt hele blanke huid ook. Ja, klopt. Dat moet je gewoon eigenlijk elke keer doen. Dus gewoon altijd de UV-factor boven de drie. Dus dan moet je je insmeren. Zo leerde je dat al op school daar? Ja, zeker. Maar dat is in Nederland veel minder. Daar smeert bijna niemand in mijn klas zou zich insmeren oh. op een zomerse dag. Dus uh, een mooie spreekbeurt van jouw kant. Zou wel heel interessant zijn. En met uh, je moeders werk. Hè? Ja. En uh, dat de mensen daarvoor willen wandelen. En dan ook nog wat geld geven voor het goede doel. Dat is wel heel mooi hè? Ja. En dat ja. jij je bijna weggewaaid wordt. Een gezantstraalt, dat maakt allemaal niks uit. Nee. <laughs> het is heel leuk om hier te staan en dit vrijwilligerswerk te doen. Ja. En gezellig met je moeder bij een hele mooie strandtent. En allemaal eigenlijk blije gezichten die net voorbij kwamen, hè? Ja, zeker. Allemaal mensen die zin hebben om uh, 18 of 30 kilometer te lopen. Heb jij ooit zoveel gelopen? Nee, nog nooit. Doe je wel mee met uh, Vierdaagse? Nee, ook niet. Oh, nou. Dus uh, smeren en dan jij nog een beetje... Jij kan dan goed insmeren en dan kan je nog een beetje weer gaan wandelen. Ja. Want wandelen is wel heel erg leuk. Ja, klopt. Je ziet van alles onderweg. Ja, <laughs> maar ik vind het ook heel leuk om... Mensen zo dit soort dingen te geven en dan een beetje een praatje te maken vind ik ja? ook leuk. Ja. En wat hoor je dan zo? Uh, nou ja, heel goed dat jullie dit doen. Of dan uh, uh, brengen jullie het zonnetje dan ook nog even mee. Want het zonnetje schijnt hier niet altijd. Nee, nee, nee, dat is waar. En uh, je broer, vind je het ook leuk vandaag? Ja, ik vind het ook heel leuk. Gewoon uh, mensen zonnebrand geven, ik vind ik heel leuk, ja. Goed zo. Nou, je doet goed werk hoor. Zo. He? En uh, hou je zelf ook van wandelen? Nou, nah, niet heel erg. Met je kan uh, wandelen over het circuit hè? van Zandvoort. Ja, weet ik. Ja. Maar... Ben je geen racefan? Nee, niet <laughs> heel erg. Nou, het is wel heel bijzonder, want uh, ja, heel veel mensen denken... Oh, hoe ziet dat circuit er nou? He? echt van uh, dichtbuiten zien het altijd op tv... en Max de Stappen race eroverheen. En nu mogen we er vandaag overheen wandelen. En morgen, misschien wist je dat, kun je ook nog eroverheen rennen. Heb je al eens meegedaan? Fietsen. Fietsen ook nog, ja. Ik hoorde ja. 26.000 sporters. Ja, Nou, en daar komt de hele groep weer. Ja. Dus ja. Uh, jullie moeten weer aan de bak. Jullie morgen, hartstikke bedankt. Morgen wordt het echt druk, Carina. Inderdaad, op het circuit. Uh, zo ja. circuit ik denk volgens mij nog 20.000 mensen, zo'n beetje, die morgen in actie komen: wielrennen ja. en hardlopen. Uh, nou ja, ja goed, en dan ja. kun je niet insmeren. Nee, nee, nee dat is lastig je ben, nou, sowieso vandaag dus, niet. Uh, je ja, kan je wel insmeren, maar dat heeft niet zo erg van zin uh, vandaag, denk ik. Maar nee, uh, voor de komende nee. zomer natuurlijk wel. Leuk gesprek, ja, leuk dus gesprek, echt je. Uh, heel leuk sfeertje hier. Uh, ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Heel uh, ben jij lopend ook? Je gaat lopend terug? Ja, ja, ik ga okay. rustig lekker ja, lopen. Lekker, ja, ja, ja, nou, hoor. Tegenwind, hè? Nu, dan, nu heb ik dus tegenwind, ja. ja okay. Dat had ik niet zo bedacht. Nou, okay. uh, Carina, hartstikke bedankt voor <laughs> je bijdrage. Het waren leuke Heel gesprekken. Graag gedaan. En okay, uh, we leuk. houden contact. Ja, en een goed, goed weekend. Hoi, hoi. Dag, Carina. Ja, hoi, fijne hoi. uitzending. Dear Pudens van de Beatles, een vrij onbekend nummer, maar speciaal voor kort draaien, heb ik begrepen van Pim Groof. Ja. Die wilde graag een Beatles nummer horen. Uh, uh, mooi nummertje, maar het was niet, zo, niet de allerbekendste van ze, Pim. Nee, maar een heel mooi nummer, absoluut. Goed, we gaan verder met het volgende onderwerp: dat gaat over bouwen, bouwen, bouwen in Zandvoort. Uh, en we praten daarover met wethouder Jan-Jaap de Kloet. Goedemorgen, Jan-Jaap. Goedemorgen. Alles. Goedemorgen. Ja, normaal uh, zit Jan-Jaap hier bij ons in de studio, maar helaas uh, had hij daarvoor geen tijd. Hij, wilde alt hij wil altijd komen, dat is geen enkel probleem. Daarom doen we het toch even telefonisch, want er is uh, afgelopen week een hoop gebeurd. In die zin dat er uh, twee bijeenkomsten zijn geweest, eigenlijk drie. Maar twee over het Borthuisplein en één over de Heijmansstraat waar uh, ontwikkelingen uh, zijn. We gaan even hey, beginnen met het badhuisplein. Jan. Ja, als je, daar, uh, als je dat niet erg vindt. Er waren uh, afgelopen uh, wat was het? Woensdag geloof ik. Uh, Dinsdag. Dinsdag. Dinsdag, Dinsdag waren daar uh, ja. twee sessies over, want uh, de belangstelling daarvoor over wat er eigenlijk op het badhuisplein komt, was overweldigend. Ze wilden het. Uh, ja, ze moesten dat wel in twee uh, sessies doen, want uh, er waren heel veel mensen geïnteresseerd in. Um, Oké, okay, als we even beginnen met het badhuisplein, de, uh, kun je iets uitleggen over de verhoudingen daar? Ik bedoel, er is een deel grond van de gemeente en er is een deel grond van een uh, particulier, hè, waar de ontwikkelaar 3GT wil bouwen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En 3GT is degene die. Uh... Het hotel die daar geprojecteerd staat te uh, ontwikkelen. Ja, en uh, er waren trouwens uh, eigenlijk drie bijeenkomsten, want uh, s'morgens hadden we ook oh, een bijeenkomst ja. Uh, ja. Voor, voor de ondernemers. Absoluut, ja. En, um, en s'avonds hadden we inderdaad twee bijeenkomsten voor alle andere belangstellenden. Um, dus en ja, waren ja, het er was veel. inderdaad een. waar uh, waren er veel? Ja, zeker. En um, ja, dus we hebben twee uh, ontwikkelingen eigenlijk, of eigenlijk drie, maar de grote die in het oog springen. Is natuurlijk het hotel, wat uh, waar nu echt aan gesleuteld wordt, getekend en uitgerekend vooral. Um, en het andere is uh, aan de andere kant van het plein de appartementen die uh, de gemeente. Uh, ja, waar de grond van de gemeente zelf is. En daar ontwikkelen we dus zelf, zeg maar. Ja, oké, okay, dus worden gebouwen van, van zo'n 23 meter hoog, hè? Niet, niet hoger. Heb ja dat staat, in, dat staat in het bestemmingsplan. En ja. uh, de, waar je ook rekening mee moet houden, natuurlijk, is, uh, en dat zie je ook wel terug in de reacties. Um, is er nou, hoe, hoe verloopt de winterdaal op, op het plein, ja, dat, dat je daar gebouwen uh, is neerzet? Een punt, ja. Wat, wat, ja. Wat, ja, daar moet je goed naar kijken en um, ja, je moet iets, iets creëren wat, wat comfort biedt aan de bezoeker uh, en aan degene die daar uh, verblijven. Uh, dus ook daar wordt uh, uh, goed naar gekeken. Ja, want die wind kan een hele grote rol spelen hè, daar. Nou ja, goed, als je een goede westerstorm hebt, dan kom je niet eens naar boven toe volgens mij. Als je tussen die twee gebouwen naar uh, richting nee. Kerkstraat waait, het is dus echt een element, letterlijk een figuurlijk een element waar je rekening. Ja, aan. zeker. Maar daar wordt goed naar gekeken, neem ik aan. Zeker, zeker. Ja. En uh, wat ook nog iets is, als je vanuit de kerkstaat naar boven loopt... dan vinden mensen het toch mooi om uh, daar zijn we de lucht te zien. En uh, dan weten ze dat er onder de zee is. Maar ja, die ja. lucht zie je ook bijna niet meer dan, hè? Een, een deel van het uh, uitzicht, als je echt boven bij de kerkstaat staat... dus je, als je onder op het, op het, plein staat, het kerkplein staat... Uh, is het hoogteverschil met het badhuisplein 8 mm -hmm. uh, meter. Dat is, dat, is, dat is nogal wat. Ja. Uh, dus als je boven aan de kerkstraat staat, aan de kant van het badhuisplein... heb je inderdaad zicht dan op het hotel gedeeltelijk. En mm -hmm. uh, er wordt wel een, een zichtlijn gecreëerd... zodat je wel uiteraard uh, lucht en uh, ja, de, de ruimte ervaart. Okay. Um, en dat is uh, zo, en dat is niet om flauw te doen... maar heel vroeger toen het oude Bouwers er nog stond... Um, ja, ...blokkeerde die eigenlijk ook het uitzicht. Dus uh, dit zal uh, nou niet helemaal het uitzicht blokkeren... ...maar uh, ja, wel, wel gedeeltelijk, dat, dat moet je wel eerlijk zijn. Uh, en dat maar... is ook getoond op, op de avond zelf. Ja ja, inderdaad. Uh, maar goed, bij de oude bouwers was dat toen wel heel gezellig hoor... ...met uh, allerlei uh, feesten en partijen... ...ook op dat grote terras daar. Maar dat is een heel lang geleden. Laten, laten we hopen dat die gezelligheid wordt. Ja, dat bedoel ik. Dat is een beetje de bedoeling hè. Want uh, als we gaan kijken naar de woningen die daar komen... Daar komen zo'n 60 uh, appartementen, begreep ik? Ja, daar wordt nu uh, mee gewerkt met dat aantal. Laten we zeggen tussen de en 50 en 60. Ja. Um, om daar nieuwe appartementen deel te maken. Um, daar heeft de Raad ook een besluit over genomen... dat die inrichting op die manier uh, gedaan moet worden... Ja. Um, alsof, ook daar wordt uh, uh, ja, inmiddels uh, goed naar gekeken. Ja, en, en onder die uh, woningen zouden dan uh, winkeltjes moeten komen of uh, ja. horeca dat, is de bedoeling. Ja, he? precies, dat noem je dan de, de ja. officiële de commerciële plin. Ja. En die geeft dan uh, ruimte voor uh, ja, inderdaad horeca, uh, misschien wat winkels, misschien wat winkels die te maken hebben met het met toerisme, met het, uh, met het zee en strandleven. Uh -huh. Oh. Uh, maar goed, dat is echt de invulling. Zover zijn we nog niet, maar uh, daar wordt wel aan gedacht. Ja, het is in ieder geval niet zo dat daar ook uh, sociale woningbouw komt. Zoals nee, afgesproken in bepaalde woonprojecten uh, of bouwprojecten: dat je 30% sociale woningbouw uh, moet hebben. Maar dat is daar dus niet. Daar heeft de raad al een uitspraak over gedaan ja. dat er een uitroei komt als het gaat over sociaal. Dat ja. hier dat niet zal gebeuren um, en dat die opgave aan de Engelbertstraat, de, aan de zogenaamde passagepand... Uh, ja, ja, ja. oké, okay, dat is wel de bedoeling, he, inderdaad. Ja. Uh, oké, okay, um, um, dat worden koopwoningen, uh, mi middelduur, koop, uh, echte, dure uh, woningen. Ja, dus de vrijsector en middelduur. Ja, ja inderdaad, middelduur, en die middelduur is dan vooraan bij de Engelbertstraat, he, neem ik aan. Die hebben dan niet direct zicht op, uh, op de zee bijvoorbeeld. Dat gaat dan wel heel ver als je praat over de uitvoering. Dus die verdeling hebben we nog niet ja, gemaakt. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Dus daar kom ik uh, graag een keer later bij op. Ja, plaats. nee, dat is al ongetwijfeld. Uh, nou, er waren enkele jaren geleden ook plannen. Hè? Toen nog met, uh, met Corendon, die had toen uh -huh. ook, uh, hey, die hebben toen die, die grond verkocht. Uh, ja. uh, vind je het jammer dat zo'n grote partij als Corendon uh, uh, gestopt is toen? Ik bedoel, jij was daar niet bij natuurlijk, maar nee, nee. Uh, het is belangrijk dat je grote, grote partijen hebt natuurlijk om uh, bepaalde zaken uh, te ontwikkelen. Tuurlijk, en, en ook omdat het een particuliere grond is, uh, kan je als gemeente daar geen, geen claim op leggen uh, op die manier. Mm -hmm. uh, ja, jammer. Kijk... Wat ik, wat ik positief vind, is dat grote partijen met heel veel interesse naar goed kijken. Van kunnen we daar iets ontwikkelen? Dat merk je en, nog steeds. Uh, ja, dat merk ik nog steeds. Okay. Ja. Het is echt wel. Nou ja, kijk maar 3GT. Dat is een, een, een bedrijf met, uh, met ervaring. Ja. Uh, die daar er met heel veel interesse naar kijken. En daar voeren ook hele goede gesprekken mee. Het is soms in de beeldvorming uh, dat, dat de gemeente uh, ja, een soort tweede viool speelt. Maar dat is helemaal niet zo. We hebben. Juist in de gesprekken met 3GT uh, voeren we hele in, in, intensieve inhoudelijke gesprekken. Waarbij we zo ook laten weten wat het dorp, de gemeenteraad, het college uh, wil. En uh, dat ze daar toch wel rekening mee moeten houden. Hmm. Oké, okay, nou op die avonden uh, uh, werden ook foto's uit de oude tijd getoond. Hè? Die heb je natuurlijk zelf ja. ook gezien. Uh, ja. De tijd van de Belle Epoque. Uh, het waren prachtige gebouwen, helaas... Uh, door de Duitsers ja. euh, naar de grond gewerkt. Maar ja. euh, eigenlijk willen mensen de grandeur van voor de oorlog een beetje terug hebben. Is dat mogelijk, ja. denk je? Nou, dat heb ik ook gezegd op de avond. Ik was erbij aanwezig. En ik heb ook gezegd dat inderdaad die wens er sterk leeft. Hm. Um, en dat je um, moet kijken van hoe kunnen we nou... En dan zijn we weer een stap verder hoor. Maar hoe kun je nou een ontwerp maken waarbij je een, een knipoog geeft naar die grandeur... en, en de de, de, nou ja, de, de tijd waarin veel mensen naar terug verlangen als het gaat over Zandvoort. Maar je moet ook rekening houden met de, de eisen en voorschriften en, en voorwaardes van deze tijd. Dus daar ja. moet een soort mix in zitten van hoe kunnen we nou iets maken wat heel erg aanspreekt. En waar we met z'n allen met trots naar kunnen kijken. Eh, wat wel, wel voldoet aan de eisen van deze tijd. Ja inderdaad. Maar ja, en ik heb die foto's ook gezien en, en sterker nog als het mag. Uh, ja. In het Zandvoortsmuseum op dit moment een buitengewoon interessante ja. uh, tentoonstelling over het... Uh, Verleden verzand wordt van voor de oorlog zie je ook oh, foto's. Right. En dan zie je in volle glorie wat daar allemaal gestaan heeft. Ja, dat is uh, dat, prachtig. Dat is, dat is ja, prachtig en, en zeer inspirerend. Ja, prachtige gebouwen staan in, inderdaad. Uh, wat je ook uh, gelezen hebt hier en daar is uh, dat er een gebrek is aan, aan participatie van de bewoners. Uh, kun, je, kun je daar iets over zeggen? Ik bedoel, uh, kun, kunnen bewoners nog meepraten verder daarover? Hè? Ze hebben nu uh, een indruk gekregen van wat er komt. Uh, er, er worden uitgewerkte plannen gemaakt nu. Maar ja. kunnen, kunnen bewoners zich ook nog uitspreken ergens daarover? Is het, is het, uh... Ja, uiteraard. En, en, ik, ik, ik, ik heb die berichten ook gezien. Ik kan ze niet helemaal plaatsen. Want juist op die avond is gezegd... dat uh -huh. en na de avond waarin de belangstellingen uh, zich konden inschrijven... Er ook nog bredere participatie komt. En uh, ja, zeg maar het ultieme moment van participatie... is als alle plannen te inzagen komen te liggen... Ja. en iedereen kan reageren... Uh -huh. Dus zeker, zeker zal er nog, uh, in welke vorm dan ook, daar moeten we goed naar kijken. Maar uiteraard zou ik bijna willen zeggen: um, komt daar nog een, een, een traject van, van participatie. Dus, uiteraard, ja, ja. Dus die, die berichten zijn, uh, nou ja, niet. Een beetje voorbarig. Ik maar zeggen. Nou ja, dat strookt niet helemaal met de werkelijkheid. Laat ik zo. Ja. Laten we het nog even over het hotel hebben. Hè. Dat, uh, is, uh, die grond is niet van de gemeente. Maar ik neem aan dat jullie erg veel contact hebben met uh, de ontwikkelaars van het hotel. Want uh, ja, het kan natuurlijk niet uh, erg veel uit elkaar liggen: hè. Die, die, dat woonblok en het hotelblok. Wat, wat voor hotel uh, willen ze gaan bouwen? Is, is dat bijvoorbeeld een vijfsterrenhotel hotel of een. Uh... Ja, wat, wat, wat de ontwikkelaar zelf ook in de, in de pers heeft gezegd... ...is dat echt het vijf sterren uh, super, super, super high-end zal niet worden. Uh, ik denk ook niet dat dat uh, bij ons past. Huh. Wat er wel wordt gezegd, en dat is in algemene zin... ...dat Zandvoort uh, uh, ja, um, toch een beetje snakt naar een, een kwaliteitsimpuls. Dus dat ja, zal het zeker zijn. Dus dat komt er. En uh, er zitten een paar gradaties <lacht> in. Want hier hebt natuurlijk natuurlijk de, de hotelkamers. Ze kijken ook naar van kunnen we... Iets maken wat eigenlijk openlijk toegankelijk is. Hè? Mm -hmm, dat is dat mm -hmm. zogenaamde atrium waarover gesproken wordt. Dan kan gewoon iedereen er binnen en daar ja. euh, nou, wat consumeren, zou ik maar zeggen. We denken ook aan een terras aan de zeekant. Uh, er wordt gesproken over wellicht uh, ja, een kleinere vorm conferentieruimte, zodat je ook de zakelijke markt kan bedienen. Dus veel ideeën over de invulling, in ieder geval. Ja, ja. Uh, wat nog wel aardig was, uh, wat ze ook zeiden, dat de verbreding van de boulevard ook. Uh, daar komt uh, achter het casino. Die willen ze ja. van 12 naar 20 meter doen. Uh, ja. Dat gaat zeker door, of niet? Nou, niks zeker in deze niks wereld. zeker. In het lepen, ja. Zeker als het gaat over ruimtelijke ja. Maar uh, dat komt mede vandaan omdat uh, onder het hotel en eigenlijk ook onder de appartementen um, wordt nu gerekend aan een parkeergarage. Uh -huh. En als je uh, zeker aan de kant van het hotel zand uit de grond haalt voor die parkeergarage moetje en dat zijn de voorschriften van Rijnland, het uh, Hoogheemraadschap, ja, ja. het zand gebruiken in hetzelfde gebied. Oké. Okay, um, ja, ja. en, en het verbreden van die boulevard zou daar een uh, oplossing in kunnen geven. Oké. Okay. Um, dus vandaar, daar komt dat vandaan. Mm -hmm. Oké, okay, laatste vraag hier over het Badhuisplein. We hebben net uh, uh, Peter Bluis in de uitzending gehad voor, het, uh, voor ja. de 11 uur. Ik weet niet, dat zul je waarschijnlijk niet gehoord hebben, maar je, weet, je kent nou, wel... En dat zal niet zo erg, want ik heb, gisteren heb ik een uh, of, alweer een zeer uitgebreid gesprek met Peter. Oh, Oké, okay, wat, wat goed. Want ja, hij heeft natuurlijk ja. in de commissievergadering ook een paar dingen gezegd hè, over uh, een mogelijk uh, uh, parkeergarage onder het Vrouwtjeplein. Uh, ja. Dat zou natuurlijk in één keer gebouwd kunnen worden, of niet? Of... Ja, zeker. Ik, ik, ik, daarvan heeft Peter ook gezegd van uh, als we toch bezig zijn omdat we ook onder het appartementengebouw uh, een parkeergarage willen maken, is dat een min of meer logische zich gedachten, nou, trek dat zo ver mogelijk door. Ja. En daarvan heb ik ook tegen hem gezegd, uh, en niet tegen jou, van ook daar hebben we weer die zand uh, wat, wat dan ja, uit de grond ja, komt. Ja, wat, ja. Wat, wat, wat doe je daarmee? Ja. Dus het idee is zeker uh, dat je zegt, nou laten we daar eens naar kijken, en kan dat? Kan over nagedacht worden, laat ik het zo zeggen. Zeker over ja. nagedacht worden. Ja, ja. Okay. Goed, dan gaan we even naar het, uh, uh, uh, de andere kant van Zandvoort, worden. is om de Heijmansstraat. Uh -huh. uh, daar is afgelopen maandag een, een uh, uh, heb je daar enkele uren gestaan om mensen uh, ja. te laten zien wat het ongeveer gaat worden, want de, de, de, ja. daar moet ook nog alles uh, uh, gebouwd, tenminste die tekeningen moeten nog worden gemaakt, daar ja. komen nu vijftig woningen, klopt dat nou of niet? Want er zijn honderd in de, de Zoverse de, krant. Ja, dat, is, dat, was een, dat was een beetje foutje, een foutje, beetje... geloof ik. Maar, uh... Ja, want als je het stuk leest, ja, ik ga hier niet de krant uh, doornemen. Weet je? Maar nee, nee, nee, dat gaan als we, we niet doen. Als je het stuk leest, zie je dat daar weer 50 in staat. Dat dus uh -huh. is opgeschreven. Um, maar de bedoeling is om 50, uh, circa 50 woningen daar te maken. En um, daar zit wel een verhaal achter, vind ik. Um, kijk, toen de, het plan, dat is eigenlijk mijn eerste plan wat ik in de Raad bracht... Um, was het sociale huur voor jongeren. Mm -hmm. En daar heeft de raad via een uh, motie uh, iets anders van gemaakt. Er zegt nee, er moet een mix komen van woningen. Yeah. Um, voor jong en oud. Uh, met respect ook voor de omgeving. Nou, Er zat nog wat andere dingen in die motie. En wat in de uh, beraadslagingen heel erg naar voren kwam. Gezien het feit dat de mensen aan de heimel zaten en dicht op wonen de participatie moet uh, nou ja, fors worden ingericht, zou ik me even zeggen. Ja, ja, want... nou, en, en dat is ook gebeurd. En, ja. en in de tweede gesprekken die zijn gevoerd met de omwonenden, is dit eigenlijk uh, eruit gekomen. Ja. Ben je er nog? Ik ben er nog, ja. Oké, okay, ja ga door, ga door. Dus dat is eruit gekomen en uh, er zijn vier zogenaamde denktanks geweest. Uh -huh. Waarbij uh, zeer betrokken en, en, en enthousiaste maar ook kritische bewoners uh, ja. zich hebben uitgelaten in, in samenspraak. Um, is een inloopavond geweest. Dat was inderdaad de slotavond afgelopen maandag. Uh. Dus we hebben, als je nou praat over participatie, en, en zo heb ik dat in dit geval ook voor ogen, okay. um, dat is echt heel intensief geweest. Goed, en, en dan heb je nog het uh, deel van de scouting, hè, die er nu nog zit. Ja. Daar zijn ja. jullie nog steeds aan het zoeken waar die eventueel uh, naartoe zouden kunnen. Ja, we zijn in ieder geval in gesprek met de scouting, want we moeten ook een, een ja. wat is een mooi heet, positieve grondhouding zijn, van willen we die verhuizen? Ja, ja mooi. Ja, scouting. En daar... Ja. Ja. Nee, dat is mooi, ja. Ik heb hem niet zelf verzonnen, nee. maar dat vind ik wel mooi. Um, en daar zijn we ook mee in gesprek uiteraard van... Um, stel dat we die verhuizing uh, goed gaan inrichten, wat, waar gaan we dan naar heen? Okay, ja, ja. En die, die gesprekken lopen ook. Oké, okay. wanneer gaat het pand van uh, manege Rukke dan plat? kun je jullie iets ja, zeggen? Dat, nou, niet, niet direct. Ook daar uh, zijn we nu bezig om in ieder geval... Uh, nog een keer die participatie uh, goed, goed op te stellen. Er moet een programma van eisen komen. Ja. Uh, nou, ja, er komt er nog in een in inspectronde. De uh, gemeenteraad moet uiteraard uh, iets ook vinden. En uh, ik vind ook dat je, als je het pand gaat afbreken, moet je wel zicht hebben op een ontwikkeling. Op, wat er eventueel ja. zou kunnen komen, ja, dat lijkt me ook. Ja, precies. precies. Maar het worden betaalbare woningen, hè? want uh, 30% so niks, sociale niks huur hè? sowieso. 35% betaalbare koop tot uh, 322.000 euro ongeveer. 15% middelduur tot 4,76 en dan nog 20% duur boven de ja. 476.000. Dat klopt, hè? Dat is eigenlijk langs de, langs de woonvisie gelegd, de, ja, de, ja. De, de, de afspraken uh, die we gemaakt hebben. Over hoe je is. Ja, wanneer komt, uh, komen zeg maar, de, de, de uitgewerkte plannen in de Raad, denk je? Dat zal niet uh, volgende maand al zijn denk ik, of niet? Nee, dat nou. zal niet volgende maand zijn, zeker niet. Uh, ja, we, we maken zo'n zo uh, uh, ja, programma van eisen, dat ja. heet een programma van eisen voor de leefomgeving, uh -huh. uh, die ze op zich uh, wel dit voorjaar uh, moet, moet eraan gewerkt worden. Ja. En uh, wij denken dat uh, dat plan van eisen dan na de zomer in de raad moet komen. Okay, dat is natuurlijk de planning. Ja. Die augustus hebben we het erover. Ja, en dan uh, misschien eind 2025 dat we kunnen beginnen met bouwen daar. Startbouw, zo, ja, dat, ja. Je he? hebt een aantal procedures. Je moet de aanbesteding doen. Ja, en dan je, ja, omdat ja. de raad iets anders heeft besloten, gaan we nu het aanbestedingsproject ja, ook ja, volgen. Ja. Dus dan inderdaad eind 25, begin 26 is dat bouw. Nou ja, er zit in ieder geval een beetje schot in, uh, zullen we maar zeggen. Zeker. Ja. Um, kun je me nog iets over andere bouwprojecten vertellen? Uh, dat uh, terrein bij de, bij de, bij de Noorderduinweg, dat is niet van de gemeente, hè, dat weet ik. Maar uh, uh, zit daar al een beetje schot verder in of niet? Nou, daar, welke broer je nou bedoel? Nou, zijn uh, de Curie-Driehoek. Oh, sorry, de je Ja, daar ja. hebben jullie natuurlijk een gesprek over, waarschijnlijk, als gemeente. Zeker, zeker. Um, uh... um, ja, ook daar zijn we. Uh, ik, ik praat veel, uh, zoals je hoort, maar. Um, <laughs> ook daar zijn we aan het kijken van hoe kunnen we dat uh, realiseren. Van ja, ja, ja, initiatiefnemers. Ja, ja. ja. uh, er zitten nog een paar elementen in waar die we moeten oplossen. Um, uh -huh. Dus dat is uh, ook, ook gaande in ieder geval. En, uh, ja, en, en wat nog heel erg speelt, natuurlijk. En da daar zie je, zeg maar. Um, op straat weinig van, maar intern ja. hebben we heel veel gesprekken over het ja, gebied. Dat is ook ja, is een. Ook nog een, een ja, ja, ja, ja. ja, dus dat is uh, daar, ook daar gaan we uh, nou, aansleutelen en zeggen van, hoe kunnen we dat nou uh, vlot trekken? Want dat, dat zit wel een beetje vast, maar ja. um, dat, dat, dat gaat wel uh, de goede kant op. Oké, okay, nou ja, daar zijn we pas uh, bijna 30 jaar over aan het praten over het Onre-gebied. dus dat kan, wel, dat kan wel even duren, hoor. Ja, en ik vind <laughs> wel, uh, daarom ben ik blij dat ik project in mijn portefeuille ja. heb, ik, ik, uh, ik vind het echt, een, en dat klinkt wat wellicht, maar ik vind het echt een uitdaging om dit soort projecten vlot te trekken. Ik kan ik me, je en kan me ik voorstellen. En, uh, ben je... Ja, ik heb in mijn vorige uh, wethoudersleven heb ik dat ook wel eens een paar keer gedaan. En ik vind het juist en zeker als je praat over Amtreegebied Badhuisplein, dat zijn hmm. zulke prominente belangrijke plekken. Dat het echt me uh, heel veel energie geeft om, om daar flink in te duiken. Van, jongens, dit, ja, dit moeten we gewoon voor elkaar krijgen. Ja. Nou, de allerlaatste vraag. Uh, dat wordt ook, die vraag wordt veel gesteld. Uh, hmm. uh, Ries aan, aan, aan, aan de boulevard. Wat, wat, uh, wat het gebouw wat er nu staat, is eigenlijk, dat ziet er eigenlijk niet uit natuurlijk. Maar daar Check. ben je ook over aan het praten hè, met uh, ja, ja. Uh, het circuit. Wat ze daar nu ja. precies mee willen. Maar ja. uh, het zal niet zo zijn dat deze zomer zeg maar, uh, uh, dat, dat gebouw. ...dat bijna in, aan het instorten is, dat, dat, dat zie je zelf waarschijnlijk ook wel af en toe... Uh, ...dat dat weg is uh, de komende zomer. Um, ik ben, <laughs> nou, ik denk de komende zomer niet. Uh, ik uh. ben zelf wel heel voorzichtig om planningen uh, te ja, roepen, vooral als het tegenkomt. Wat, wat hier speelt is ook nog weer, en dat is eigenlijk een bouwprojecten maar zeker hier... Uh, ...is de stikstofproblematiek. Uh, ja, ja. um, iedereen weet dat het circuit uh, veel plannen heeft, zeer, uh -huh. ambitieuze, uh, uh, zeer ambitieuze plannen... Maar dat we ook als gemeente kijken, uiteraard. Van, um, dat onze, onze kust er ook en het strand er uh, goed en mooi uit moet zien. Nee, dat duidelijk. Ook. Um, ja. ook, daar, ook daar hebben ze veel initiatieven. Dus inderdaad, je hebt gelijk. Ook daar praten we heel veel over. Oké, okay, nou ja, dan kunnen we de conc conclusie trekken dat je het enorm druk hebt. En je bent mijn 50% wethouder, hè? dat vind ik toch wel knap hoor, eerlijk gezegd. Ja, zeker, ja. Qua, tijd, uh, <laughs> nou ja. qua tijd wordt het wat iets meer. Ik heb, nou ja, je zag, normaal gesproken ben ik maandag niet in, in Zandvoort, okay. afgelopen maandag dus weer wel. Ja, en, daarom. Uh, maar goed, kijk, ik, ik, en dat is uh, echt, uh, dat meen ik echt, ik vind het zo ongelooflijk leuk werk. En, het is, en, en Zandvoort heeft gewoon... Inderdaad de potentie en ja. uh, om een, een fantastisch mooie badplaats te zijn. Want het is natuurlijk al maar nog mooier te worden in ieder geval. Omgrijpig, en daar wil ik ja. heel graag hard aan. Nou hartstikke goed. Uh, ik wens jou een heel fijn weekend. Uh, uh, Jan Jaap, bedankt voor je tijd. En, uh, graag gedaan. En uh, ongetwijfeld komen we binnenkort nog wel een keer terug. En de volgende en de, keer kom ik De zeker, volgende keer Ja, dan ben, je, je ben, je ben, ben ik er weer bij. Ben je bent altijd van harte welkom. Hartelijk bedankt en een goed weekend. Oké. Okay. Okay. Jij ook, dankjewel. Tot ziens. Hoi hoi, dag. Dag.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 Don't you leave me alone And the operator says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 Dance more. Um, dat was uh, de Dr. Hoek in de Management Show van Sylvia's Mother. ja Ik vond het vroeger altijd een geweldig nummer. Ja. Had jij je, je dat ook, Pimmel niet? Ja, mooi, ja, mooi nummer, mooi nummer. En een mooie tekst ook. En ja. Ja. Uh, goed, uh, maar dat is heel wat anders dan uh, de Latin Music. Uh, want daar gaan we nu over praten met uh, Gorge uh, uh, ...Martinez Galan, die is aangeschoven, maar hij is niet alleen aangeschoven... ...want de hele tafel zit opeens vol, want voor mij het halve koor hebben uh, we hier, klopt dat? No. Nee, nou, valt mee? No. Nee, weet ik, nou weet ik. Ik nee, heel, heel zou jullie... die de koor noemen hier. Heel leuk dat jullie er zijn, want jullie gaan ook uh, in april... Nee, wanneer is dat? In mei gaan jullie de... de... Dus 21 april, het laatste concert zeg maar, in, uh, in de Krocht. Ja, in de Krocht. Daarna wordt hij verbouwd. Daarna wordt hij verbouwd, inderdaad. Uh, nou ja, goed, dan gaan jullie naar de kerk. Hè? Die hadden we al, uh, ja, we gaan naar de, de, protestant... naar de protestantse kerk. Ja, Dat is ook een prachtig drofkerk. gebouw natuurlijk. Vanaf, uh, vanaf de maand mei. Vanaf de maand mei. Dus, uh... Maar in ieder geval morgen is er weer een, een, een prachtige uitvoering ja. uh, Onder andere met uh, Alina Sanchez, hè, die er voor de zang zorgt. Gorgen uh, ook welkom. Jij kunt wel iets vertellen over die Alina Sanchez. Wat, wat doet zij normaal? Ook, ook optreden en zo? Ja, ja, ja sowieso. Alina Sanchez komt speciaal voor, voor ons hier in Zandvoort. Oh, ze woont nog in Cuba niet? Nee, no, no, ze woont uh, sinds uh, bijna een jaar in Nederland. Oké, okay, leuk. Dus in die zin als jullie leuk vinden en, en mooi vinden wat ze doet kan ze regelmatig naar jullie toe komen. Nou, maar als het niet zo is, dan Alina komt niet kom je meer niet terug. Meer. <laughs> <Okay>. <laughs> Want komen morgen, er komen morgen meer. Uh... Meer uh, muzikanten, ja. zijn Er zijn drie trompetisten heb ik gezien, drie trompetisten Nou Nee, twee, twee, okay, twee, nee, no, twee no, trompetisten. Twee. Is Mel González en Bart Noorman, twee ja, trompetisten. Klopt, klopt, klopt. En dan nog een, een, een, iemand met een gitaar en een, een bas. En, en contrabaas, Jesús Hernández. Uh, drums, percussie, Jean-Luc van den Edenburg. Ja, klopt. Dat uh, zijn allemaal goede muzikanten he? neem ik aan. Spel, ga je morgen zelf ook nog spelen, Goor? Uh, ja, zeker. Ik ben okay. morgen vooral achter de piano. Piano, oké. Okay. Achter de piano en, uh, en af en toe met de gitaar. Ja, ja. Dus uh, het wordt dat. morgen weer een mooi feest uh, vanaf drie uur in de, in, de, in de krocht. En dat is de ene laatste keer al, hè? Want 1 april is dan de laatste keer, hè? Ja, klopt. Um, oké, okay, nou uh, misschien dat je iets kunt laten horen. Want je had uh, uh, banden hè? Dat zag ik net? Net. Met, uh, er is een, hoe is zo'n ding, een, een, een, een, een, een, een snage, snage knapt van, van de gitaar, nou ja, je hebt er nou nog drie over, lukt dat met drie? Nee. Doe voorzichtig, want anders zijn er nummer twee. Okay. Okay. maar twee, uh, maar misschien dat je iets kunt laten horen eventueel wat er morgen Oké, okay. bij Haan even, gaan ze, weet ik dit doen. Jullie gaan mee zingen neem ik aan. Geen idee, dat ligt eraan wat hij gaat spelen. Se fue pa'l y no se jost su chancha para ver a je oye. se fue pa'l y no se jost su chancha para ver ahí. De je oye. voy para Macadé, yo llego a Cuenca, voy para Bayarín. De entonces sello voy para Macané. Llego a cuesta y voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la barbita y así no puedo llegar. -lala -lala -lala. Vamos para allá. De alto sello voy para Macané. Llego a cuesta y voy para Mayarí. De alto voy para Macanay Y el de voy para Mañaní Cuando Juanita y Chan Chan En el mar saarnia la arena Como sacudía el jibe, A Chan Chan le daba pena Arriba Sanfo y vamos pa allá De alto voy para Macanay Tengo aquesta voy para mi de alto sedo voy para mi came, llego a cueto y voy para maya. Ah, muy muy muy, <laughs> Het lijkt, het lijkt erop alsof het, het met de snaar minder nog beter klinkt. Dan. <laughs> snaar extra. Wim Wombe, dank je wel. Het snaar. als één snaar Ja, hij is heel goed met één snaar ook, hè. dat klopt. ja. Uh, kun je nog iets meer vertellen over wat er uh, morgen ga, verder gaat gebeuren? Ik bedoel. Uh, wat, wat gaan jullie precies allemaal spelen? Precies, maar ongeveer? Morgen, morgen is. Wij uh, willen graag een, een tribute naar. Na de koningin van de salsa, Celia ja. Cruz. Oké. Okay. Ik denk dat Celia Cruz is beter bekend door haar eh, kwaliteit van zangarese. Uh -huh. eh, vooral met haar werk met de sonora Matanzera. En. La dat... sonora Matanzera, kuduwis? Sonora Matancera. Sonora Matanzera was een, is een Cubaanse band. dat ja, In de ja. jaren. Eh, eh, voor de revolutie, maar uh -huh. veel muziek deed. Oh, okay. ik kan alleen en, de Buenovista Social Club. Maar. <laughs> en, na de, en na de revolutie veel van de eh, beneden naar Amerika gegaan. Oh. Dus in die zin heeft Celia Cruz heeft een combinatie van voor de revolutie en na de revolutie. Uh -huh. en, maar goed, hier gaat meer de kwaliteit van Celia Cruz als eh, zangeres. De charisma van Celia Cruz. En in die zin ook de, de, de missie en de, ja, de behoefte om een, meer pluraliteit ja, ja, als muzikant maar als, ja. als, als, als individu te hebben. Dus we gaan bij uh, een paar van haar liedjes dat heel bekend zijn. En dan proberen we op die manier haar in de, in de actualiteit te brengen. Uh -huh. En natuurlijk uh, de, de, de tribute is hard, ook aan de Cuban Latin muziek. Ja. Want dat is ook de moeder waar wij elke dag aan werken. Ja, dus daar gaat het Ja, perfect. Ja, goed, het zijn waarschijnlijk bekende nummers zitten er daarbij. Zeker. Dus ik zou zeggen, morgen moet iedereen gewoon naar de klok toe om dat uh, zelf te gaan horen. Ja. Hè? Uh, het is om drie uur morgen. Uh, ja, klopt. Het uh, programma begint om drie uur. Een zaal uh, half Saal uur lopen, uur voor, al drie. Uur uh, een half uurtje van tevoren over. Uh, nou, twee uur kunnen de mensen weer onder binnen lopen. Even wat drinken aan de bar. Half drie de zaal open en om drie uur begint het festijn. En daar zijn uh, nog kaarten voor te krijgen neem ik aan. Ja, de kaarten zijn nog verkrijgbaar. Uh, 17,50 euro zag ik. Ja, dat ja, zijn dus... nog verkrijgbaar uh, online bij de Bruna en, uh, en morgen. gewoon binnen wandelen, bij de, de kroeg. Daar zijn ook nog kaarten beschikbaar. Er, er is nog plaats, dus... Uh, ja. Nou, iedereen moet eigenlijk komen om een lekker meezingen, kun je ook Ja, als de denk ik. Gaan jullie ook mee allemaal of niet? Nou ja, de mensen die niet meelopen met de 30 van Zandvoort, die kunnen dus naar de krocht lopen. Ja, bijvoorbeeld, ja. Het is hartstikke leuk. precies. Misschien een klein beetje meedansen, hebben ze ook beweging. Vandaag heb je 7.000 wandelaars en morgen heb je er, geloof ik, 20.000 zo'n beetje mooi. een circuitrunner. Ja, leuk. Ja, maar die komen niet allemaal naar de krocht hoor, denk ik. Nou, misschien moet de krocht naar hem toe Nee, Je kan beter op het circuit gaan spelen, of niet? Leek met beesten. Ja, ja, nou ja, eigenlijk wel. Nou ja, maar dat is een beetje lastig, denk ik, met die nou, wind. En, ik denk uh, dat die mensen zitten hier niet voor te wachten Nee, dat weet muziek. ik niet. Maar, uh, dat vind ik een beetje jammer. Maar ja, anders. aan de andere kant, ze vinden het wel altijd een hele leuke muziek. Ja, zo, toch? Als ze kennen de muziek, dan waarom? is het ja, niet waarom? weg. Maar ja. Ja. Nou, maar misschien kunnen we nog uh, één nummer uh, spelen. Uh, ja, zeker. Uh, toch? Even Missen kijk, we, uh, jij dan. Maar, uh, kijk, Siria Cruz... Is dat Silvio Cruz? Er wordt nu even een papieren zijn handen gedrukt. Nee, die gaan we dus niet doen. Het noemer noemen van Celia Cruz dat iedereen kent. Is carnaval. Carnaval. Ken je dat een beetje? Nou, ik weet wat carnaval is, maar ik, Misschien als je het speelt, dan weet ik het misschien wel. Pam pam pam pam Ja, natuurlijk. Pam ja. pam pam pam pam dan taran dan taran dan taran taranarale, dan taranarale, dan taranarale, dan taranarale, dan taran dan taran dan taran taran dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan la dan es dan dan dan dan dan dan dan dan que dan dan dan que dan dan dan dan dan dan que dan dan dan dan que dan dan dan dan dan dan Que siempre hay alguien ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que las penas se van cantando, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. Uh, pampara nummer. Dank uh, uh, bamparam uh, uh, uh, uh, zij, zij wel. bamparampara bamparam pampara bamparampara bamparam pampara bamparampara bamparam pampara bamparampara bamparam pampara bamparampara bamparam pampara bamparampara bamparam pampara bamparampara de pampara bamparampara bamparam pampara bamparampara bamparam pampara een bamparam pampara ja, ja? ja oké. Okay. En dan gaan we tot 12 uur doorzingen. Tot 12 uur, ja, maar goed, dat is prima. Uh, als jij dat ja. wil, uh, ja. dan, dan gaan we het ja. doen. We gaan ja. het even over Celia Cruz. Maar, uh, <laughs> maar goed, uh, um, ja, ik hoorde van Pim dat het leuk is om nog even door te gaan. Hoe lang hebben we nog, Pim? Nog vier minuten. Nog vier minuten. Kun je die vol uh, spelen? Wow. Vier Natuurlijk, dat is het speciaal uh, voor jullie ik, hier. Ik hey. hier. Ik wist hier niet dat je kwaad hebt. Nou, maar... Ja. <laughs> <laughs> <laughs> uh, <laughs> Quiero un sombrero, de guando, una bandera Quiero una guayabera y un som para bailar Quiero un sombrero, de guando, una bandera Quiero una guayabera y un som para bailar Cuando llegue el carnaval, se acaba toda la penas Y yo me voy a bailar, saudito con mi morena Quiero un sombrero me guano una bandera quiero una guayabera yo un son para bailar llégale quiero un sombrero me guano una bandera quiero una guayabera yo un son para bailar mi sombrero de mi atón y mi linda guayavera, son laxos aquello tengo para bailar la vida entera ik wil een sombrero de wang na bandera. Ik wil een para bailar. Quiero wil sombrero de wang na bandera. Ik wil een Ja, mooi hoor. Mooi. En, uh, nee, wacht, nee, wacht, ik ga nog even, ik ga, ik ga even uh, afkondigen. Uh, ik bedoel, uh, we willen iedereen bedanken voor het luisteren. Uh, iedereen veel plezier morgen met uh, uh, de Squiren. Ik weet niet wie er mee doet, maar van jullie mee? Die 30 uh, uh, kilometer? Nee, we zijn morgen vrienden. Ja, maar je kan om 7 uur al starten, geloof ik. Hè? Dus, dan kun je ervoor doen. Nee, maar iedereen hart, hartelijk bedankt voor het luisteren ook. En we gaan eruit met de muziek van uh, Gorgen.